Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt waarschijnlijk nog een groter tekort aan sommige medicijnen in ons land. Komt door een sluiting van een medicijnfabriek in Leiden. Daar worden de pillen tegen onder meer epilepsie gemaakt. Er is al een flink tekort aan die pillen en dat zorgt bij mensen die ze nodig hebben voor veel stress. Deze moeder vertelde eerder hoe ze zich zorgen maakt over haar zoon Simon. Hij heeft epilepsie en regelmatig komt ze niet aan de goede medicijnen. Als ik dan bij de balie bij de apotheek sta en ze zeggen, ja, we hebben het nu even niet. Ja, de reactie die ik heb is uh, stress... ...angst en onzekerheid, omdat ik gewoon weet dat als het er niet is, dat Simon meer aanvallen krijgt. Ook dreigt er een tekort te komen aan cholesterolremmers en kalmeringsmiddelen. De extra beveiligde inrichting in Vught in Brabant krijgt een eigen rechtszaal. Nu moeten criminelen die in de zwaar beveiligde gevangenis zitten naar een rechtbank buiten het complex worden gebracht. En dat brengt risico's met zich mee. Zo kunnen ze proberen te vluchten. De minister hoopt dat de boel zo veiliger wordt. Op een industrieterrein in Deurne, ook in Brabant, zijn 50 garageboxen opengebroken. Inbrekers hebben gereedschap en motoren gejat. Op het terrein hangen wel camera's en de politie hoopt met die beelden de daders te kunnen pakken. En dan goed nieuws over deze man. Goedemorgen, ik heb twee bekeken voor je. Postbezorger Kees uit Voorschoten. Bij Leiden mag zijn baan toch houden. Na 20 jaar werd hij eruit gegooid door PostNL. Kwam omdat hij noodgedwongen ZZP'er werd. En daar werkt het postbedrijf niet mee. Maar er werd een handtekeningactie voor hem opgezet... die meer dan duizend keer is ondertekend. En dat vindt Kees mooi. Ja, het ontroert me. Als je de berichtjes voorbij ziet komen... Je bent, er, je bent er niet mee bezig, omdat je gewoon je werk doet. Je maakt een praatje, je geeft je pakketjes af en je gaat weer door. Maar ja, het wordt waarschijnlijk zo gewaardeerd en dat, dat raakt me gewoon. Ja, en ook de bewoners wilden geen afscheid nemen van hun favoriete postbode. Dat kan natuurlijk niet. Kees hoort gewoon bij ons. Het is een stukje voorschoot. Hij, hij doet dit al 19 jaar hier. Met, met liefde voor zijn vak. Iedereen kent Kees hier en we zijn zo blij met hem. En dit kan gewoon niet gebeuren eigenlijk. Nee, en het gebeurt dus ook niet. Kees krijgt als klap op de vuurpijl niet alleen zijn baan terug... maar mag ook weer pakketjes bezorgen in zijn geliefde voorschoten. Het weer. Vanavond wordt het droger met kans op een enkel buitje. Vannacht gaat het op veel plekken vriezen en dus kan het glad worden morgen. Verder droog en zonnig dan met een graad of vier. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel een file van 4 kilometer. De vertraging is 50 minuten, er zijn drie rijstroken dicht richting Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dus de kop die eraf is voor dit uur. Panda Anemar heten ze. En de band zal binnenkort met nieuw materiaal gaan komen... in de vorm van een EP. Want ze hebben alle de nodige singles uitgebracht. Er staan nog een aantal nummers op die EP... die nog niet uitgebracht zijn. Die heb ik inmiddels wel binnen. Maar ik kan er natuurlijk niet voor de release uit... een aantal nummers van Panda Anemar laten horen. De EP heet Failed Being Wise... En uh, dat is dus het uh, verhaal van deze band. Die bestaat volgens mij uit drie of vier personen. En Esmee Gauwler, die je net hebt uh, kunnen horen, is de frontvrouw van de band. Uh, ook een Rob Agda wordt verleden, want daar hebben ze aan meegedaan. Uh, geldt niet voor een Southern Rock Band uit Limburg. Ik kreeg uh, dat uh, van de week binnen in uh, de mailbox van ons eigen programma van Alternative FM. Uh, want die band is in oktober 2021 uh, min of meer... Ja, um, uh, een beetje meer op uh, de radar terechtgekomen. Ik moet het goed zeggen. Uh, de, de, de eerste single, See You Around, die is geschreven door Paul Pinkers. Daar is die band eigenlijk omheen uh, uh, gemaakt. Deze uh, Midnight Moses, want daar heb ik het over. En uh, de, de eerste single die gaat het dan min of meer over de vader van Paul. Uh, die uh, leidt aan dementie. Maar daar zijn er nog eens vier songs bij opgenomen. In totaal uh, gaat het om vijf songs. Die in 2023, dat is dit jaar, als EP uitgebracht worden. En uh, dat zal ook onder meer gebeuren in de vorm van een cd. En daarnaast uh, is het ook uh, de bedoeling dat die EP te vinden is op de streaming platforms. Um, de single uh, Strange World, die hebben ze vorig jaar ook uh, uitgebracht. Want uh, na uh, uh, See You Around was dat de tweede single. En dat gebeurde dus op de valreep van 2022. En dat is uh, leuk, want uh, de provinciegenoten van Midnight Moses hebben dat ook uh, gedaan met uh, Atia, Want uh, die deed dat op 30 december. Dat, uh, dat ze nog een, uh, een single uitbracht. Uh, uh, maar zij hebben dat dus ook uh, gedaan. En die single die heet Strange World. Ook een uh, verhaal wat daarbij hoort. Is een song die gaat over al die mensen. Die alsmaar hun mening spuwen. En spugen op uh, de socials of eigenlijk moet ik zeggen, de mening spuien op de socials... maar zelf bitter weinig inbrengen. Kortom, het is uh, lekker spuien... maar uh, lever dan ook een constructieve bijdrage... in de vorm van een oplossing. Want dat is denk ik wel de strekking van het verhaal. Midnight Moses met een uh, single die ze vorig jaar hebben uitgebracht. Strange World. En dit is een up there, are you trying to reach the sky, nowhere, the higher you get, better the view will be, you gotta warn you though, when you reach the top, I hope you're not afraid to drop some inches down, afraid that they will see, if you climb too high, get above the clouds, don't say shit, mother isn't proud, it's so damn hard to please, back in the day when work was done, you The philosophy to shout it out so loud So she posted it online It won't take long to pull her down Some creepy guy from a sleazy town Thinking it's alright Please help me out De band die mij sterk moet uh, denken aan de Black Crows. Maar uh, ja, ze hebben niet uh, zo lang geleden nog een album uitgebracht... waarop dit nummer uh, te vinden is. The Box of Kings en uh, Symphony of Superficially. Uh, zeg ik het zo goed? Ik uh, wil nog wel een struikel over mij geworden. En daarvoor hoorde je trouwens Midnight Moses in uh, Strange World... Um, we gaan zo dadelijk nog uh, drie nummers worden. En dan zal ook Timothy op uh, meegaan doen. Dus, uh, Timothy de, John. Timothy John zit nu nog uh, rustig in, uh, in een tuin. Maar hij moet zo direct toch echt aan de bak. Want hij is niet voor niks uh, meegenomen. Maar het uh, mooie vind ik op een gegeven moment... Uh, uh, ja, krijg ik wel eens het ene dan toegestuurd uh, van uh, releases. En uh, er moet ook uh, wat beeldmateriaal dan bij zitten. En zowaar ja, van jou... zie ik dan uh, de, de credits staan. Timothy of Timmy John. Ja, Timmy John. Ja, en uh, nu zit hij gewoon, uh, gewoon uh, recht ogen tegenover mij. Uh, of, ja. uh, maar uh, ik ga straks uh, nog wel... als hij klaar is... dan, uh, dan uh, komt hij er, er morgen gewoon even zit. bij, uh, ja, bij zitten. Want, uh, want, uh, want ik wil ook natuurlijk... De, de kant weten waarom die uh, zo goed die zien, uh, is in ja, fotografie. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja. dus dat, uh, dat is één. Maar um, uh, we hebben het ook, uh, want jij vertegenwoordigt de hip-hop. Ja, zeker. Uh, tenminste, je komt uit de hip-hop. Um, uh, als we naar uh, deze uh, ja, muziekrichting krijgen, kijken, muziekstroming moet ik eigenlijk zeggen. Uh, vorig jaar is er zelfs een onderdeel uh, uh, geweest in een actualiteitenprogramma dat het een serieuze. Ja, muziekstroming uh, is geworden in Nederland. En ik zou bijna zeggen, het is volwassen. Nee, als je het mij vraagt. Of zit daar nog iets uh, <laughs> van rek in? En dat er ook nog brandhout uh, tussen zit? Ik uh, denk wel dat je kan concluderen dat hip-hop uh, volwassen is geworden. Zeker economisch. Daar ja. is helemaal. Uh, en zeker qua cijfers in ja. streaming ja. en in uh, views op YouTube. Kijk, hip-hop is gewoon. Uh, hip-hop was al eigenlijk zeker al 15 jaar. bijna 20 jaar al de meest, uh, meest uh, succesvolle stroming van muziek. Eigenlijk wereldwijd. En uh, met name in Amerika, vol volgens mij. Mm. Uh, maar in Nederland, zeker sinds de omslag is geweest van. Hey, streams en views stellen nu ook mee mm. voor je verkoop zijn de grotere hiphopartisten... die gaan praktisch elke maand platina en goud. Dus uh, de, de, daar kan je van wel zeggen dat het volwassen is geworden. Ja, um, ja want uh, dat, uh, dat, dat merk je, dat merken zij dus ook uh, in, de, in dat opzicht. Uh, ja, ik zei het al. Het is een, een beetje een, een behoorlijke tak aan het, uh, aan het worden. Volgende week trouwens hebben we weer hiphop side city. Zeg je dat wat? nee. Hier bij jullie in de studio. Ja, ze doen uh, trouwens ook mee aan uh, de Rob Hakta in de Night Editie. Oh, nou, ja. Daar zitten te zien. Uh, en dat is uh, dan uh, het vo de volgende stap. Oh, vet. Ja, uh, Jij bent ook niet, ik zeg nogmaals, je bent niet de enige geweest. Uh, Jong Louis is hier uh, bijvoorbeeld geweest. Rens en Crazy zijn uh, bijvoorbeeld ja, geweest. En dat vind ik je... ook vet. Hè? Ja, ja, ja. ja die, die, die... Ik bedoel... En ze zijn, er zijn ook ja, Engel. en uh, Steven Engel is ja. uh, telefonisch uh, vaak in de uitzendingen al geweest. Met het materiaal wat hij uit uh, heeft gebracht. Dus het, het leeft wel, denk ik. Ja, het leeft wel. En wat ik ook heel vet vind om te zien... is dat uh, in de afgelopen twee jaar drie jaar merk je dat er ook weer ruimte is voor uh, hiphop... wat niet per se hetzelfde klinkt als uh, populaire stromingen. Ja. Want er was een tijdje dat hiphop uh, uh, volwassen werd... en echt ja. heel erg aan het doorbreken was. Toen met New Wave, Lil Klein en ja. dat soort dingen en uh, Ronnie Flex. En het was een tijdje, een tijdspan van drie, vier jaar of zo dat het alleen maar uh, hetzelfde was. Weet nou, je? Ja, alleen, ja. Maar, alleen maar club eigenlijk. Een beetje eenheidsworsten. Ja, ja, dat was het heel erg. En uh, dat bestaat nog steeds... en dat is nog steeds waarschijnlijk een marktleider vandaag de dag. Maar wat je voor de afgelopen jaren hebt gezien... is dat uh, nou, iemand als Typhoon, DigiDex, uh, Snelle, Piotr. Uh, dat zijn allemaal artiesten die ook succesvol zijn... en die doen toch even iets anders. Hm. En... Uh, ja je had, het, uh, je had het net over Rens bijvoorbeeld, of Engel. Ja, er zijn ook mensen die, doen het, uh, die, die, die zijn supergoed bezig op hun manier... en die brengen weer wat anders. En ik zelf ben ook trots op dat ik uh, zowel als soloartiest... als met Middenweg ook weer iets anders breng. En ik merk dat, dat wel, daar is wel vraag naar. Ja, ja. Uh, nou, we hebben het uh, bijvoorbeeld over uh, Rens. Uh, maar dan gaan we toch even het meest recente materiaal... wat hij uh, samen met... Uh, Jaar eer en oom oh, en onkel. Uh, min of meer heeft uh, uitgebracht. Uh, dus uh, ik zit daar nu eventjes. Uh, de staart van de draak. zeg je dat wat? De, Kijk, de, ik, heb de de track, die, ik heb die track volgens mij al een tijdje geleden geluisterd. Uh. Ja, ja. Um, en één, uh, nou ja, dan komen we weer met een samenwerkingsverband. Want ja, uh, die jongens uh, zijn met z'n drieën geweest. En op deze, want uh, nou ja, voordat ik hem ga draaien. zie ik ook ineens uh, Tim uh, erbij zitten. Dus uh, ja, en ik, uh, kan, ik was al bezig om. Maar, er al mee, maar trek even die microfoon uh, ja. drie even naar je toe. Uh, want uh, nu je er toch zit... Ja, ja ik, ben ik, zo. Ook meteen, uh, ik ben er. Ik ben er. Uh, uh, voordat ik uh, nog <laughs> even Rens en uh, jij hier en oma een kom nog even laat horen... Um, kunnen we het nu ook meteen vragen aan je. Van, ja, tuurlijk. Van, uh, van jij doet mee met, uh, met, uh, met Marvin. Ja. Uh, Hoe lang ken jij hem al? Zo, dat, uh, ik denk dat we 16, 17 waren of zo. ja. wel eerder. Ja, yeah, zo so iets, 17, uh, 15 jaar of zo, so, zo so iets. Ja. Yeah. Uh, ik denk echt met de heilige cirkel... ben ik echt... Ja, precies met... Ja, want er zit heel geschiedenis... toen wij ooit begonnen met hip-hop, weet je... in Zaandam. Maar zo lang ken ik hem al. 16, 17, je eerste tracks maken. Geen buurjongens, hè? Zoals Ziggy en Dins hier in Zandvoort. Nee, geen buurjongens. Maar in Zaandam voel je je wel een buurjongen... van mensen. Oké, maar goed. Jij... Doet het dus mee, maar ja, maak je zelf ook muziek of niet? Ja, ik ben zelf ook artiest. Ja. Uh, um, ik heb uh, heel, heel lang in, uh, in, uh, in een groep gezeten, gewoon een -groep, ja. ja. formatie in ja. meerdere ook. Ik zit nog steeds in een rapgroep. Welk is, is dat? Silky Drip heet dat. Silky Drip. Ja, dus uh. Met, uh, met een andere persoon. Ja, We waren met z'n drieën maar eentjes eruit uh, gegaan. Ja. Uh, maar ik heb ook gewoon solo tracks, uh, waaronder dus Marf uh, mij ook engineert. Marf engineert jou. Ja, ja okay, Ik ja. ben ook producer, engineer. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus uh, en dan zeg ik de fotografische kant. Want ja, ja. Wat is de, wat is, hoe ziet dat dan? Nou ja, kijk, uh, als artiest wil je ook gewoon uh, hele leuke footage hebben. Um, en uh, ik heb zelf ook altijd. Uh, wel redelijk interesse gehad in fotograferen en filmen. Mm -hmm. Dus uh, op een gegeven moment uh, vroeg Mara van... Hey, wil je niet de behind the scenes maken? En ik ben uh, nooit beroerd om uh, beelden te maken en te schieten. En op een gegeven moment waren die beelden zo goed... dat hij gewoon heel tevreden was. Yeah. Dat uh, dat het gewoon uh, voortgezet is. N het, heb uh, je in uh, mooie termen dy? Zoiets, DIU. DIY. DIY. Do-it-yourself. In het Nederlands noemen ze dat autodidact. Jezelf op oh, ja, ja. ja. ja. Oh, Dat zijn uh, mooie woorden. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar wij komen sowieso heel erg uit een uh, DIY do-it-yourself <laughs> scene. <laughs> ja. Ja. Waarbij de meeste van de muzikanten die je kent... <laughs> ja. Die zijn ook halve fotograaf, halve cameraman Dus ja, op een of andere manier... Uh, val je wel eens in ja. voor, voor mensen ja. Ja, ja, ja. Om, om een bepaalde rol te vervullen. Ja, Timmy is daarnaast, want hij is misschien nog uh, bescheiden daarin geweest... ik vind hem echt een fantastische rapper. Ja. Dus ik, ik, uh, wat dat betreft is het soort van... Uh, ja, sta, slaan we twee vliegen in één klap. Hij rapt vaak op een track van mij en uh -huh. hij maakt ook nog goede foto's. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, uh, als, als artiest heb je je entourage mee, weet je. En uh -huh. Timmy is een uh, vast onderdeel daarvan. <laughs> ja, dat is een duidelijk verhaal. Oké, okay, we gaan zo dadelijk van jullie horen, maar eerst draaien we nog één track en dan gaan we weer drie nummers laten horen. Dan zal ook Timmy erbij zijn. Maar om even alvast een beetje de boel op te warmen, gaan we nog even terug naar vorig jaar, de staart van de draak. Want er staat een single of beter gezegd een nummer op van Rens, Jair en Ome Unkel. Maar ook Jong Louie en die hebben we hier ook uh, gehad en dat is Voel het branden. En Met hakken, goeie grippen, winterbanden en een body alle alikanten. Hij kan rampen, zet daar bespringen. Fusion en tinteling, ja, RS in de binnenpin. Ja, RS in de binnenpin. Jong vloedje is binnenpin. Jong vloedje in de binnenpin. Ja, hier en Ome Unkel, uh, dat uh, is uh, wat je net hebt uh, gehoord. Het uh, komt van het album uh, De Staart van de Draak. En als je denkt, uh, er zat toch ook een vier erbij? Ja, dat klopt. En dat was Ome Unkel, uh, nee, uh, Jong Louis, ik moet het goed zeggen. Mm -hmm. Want uh, dat was degene die uh, dus uh, erbij hoorde. En uh, van die vier uh, zijn Rens en uh, Jong Louis ooit hier in de studio geweest... Maar dat is weer een mooi bruggetje naar uh, de twee heren die nu klaarstaan. Want yes. uh, de een is uh, middenweg, maar nu voor zichzelf bezig. Dat is Marvin Adam. Ja. En degene die naast hem staat is Timothy. Oftewel Timmy John. Uh, want dat is een uh, beeld yeah. en geluid. Want, uh, <laughs> en zelf ook nog uh, rapper. Dus ik uh, ben heel uh, benieuwd uh, naar wat er uh, gaat komen. Want uh, hier heb ik het lijstje. Adam Goud, daar beginnen we mee. Ja, zeker. Yes. Die budding die op de backing tracks is, yeah, <laughs> yeah. Yeah. Voel me goud vandaag, 24 karat Weet ik ben het waard, de route is al bepaald Groen gras, begonnen bij een zaad Zie het resultaat, is gebeurd, het is gedaan We alignen, ready om onszelf te bevrijden We hadden het niet breed, maar we komen niet van weinig Ben op al band, dus de bronnen zijn eindig. In de donkere tijden, herinner je lijf. Het begint bij de mind, was aan een niks. Dealde met de diction, in een foute richting Moest mezelf fixen, onderweg naar meer, no fear Air so clean, en de vision so CLEAR clear. Ik breek met alle shit nu die me tegenhoud Adem goud Laat de stromen van mij naar jou Adem goud Zij alleen nog zaden waar ik grond vertrouw En ik adem En ik adem En ik adem goud Adem goud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 zonder zegen voel ik me gezegend met tevreden met een beetje, maar toch weet ik beter Gedien voor dedication Connect met Marf zonder blazen. te blazen Voel de elevation Ruimte voor groei Bereid de diepte in te, te gaan Zonder een reddingsboei Als het gaat om mijn broeders ben ik niet ver te zoeken Als je denkt voel ik het, je hoeft niet eens te roepen Kies vaker voor jezelf, is wat, wat mijn moeder me zei Komen over een gezin van vijf met, met de boerderij Is de goal, de tijd is nu go to in mijn soul Wanneer mijn moeite overflowt, hey. breek met dus alle shit nu tegen mij tegenhoudt. Oké, okay. goud Laat de vrijheid stromen van mij naar jou. Adem. We zijn live. Ja, okay, inderdaad. Gewoon een paar baas gemocht. Maakt niet uit, bro. We weten dat je hard bent. Oh, ja, gelukkig. gelukkig. Die, even die recognition nog even verdijnen. Ja, precies. Love. Yeah. Yes. Ja, ja, ja een, beetje, een beetje improviseren, maar wel heel erg leuk. Um, de single die uh, Marvin voor Royalty uitbracht, uh, die ga je nu horen... En uh, dan moet ik eventjes uh, wachten, want uh, er is nog even wat, uh, wat, uh, wat, wat nog moet uh, gebeuren. Want ja, we zitten tenslotte ook op Jijbuis. Om het even ja, in het Nederlands uit te uh, leggen. Ja, en op uh, de tv van, uh, van de Zandvoortse Omroep. Daar oh, zitten we wauw. ook nog op. Uh, want uh, Oeh. dat Spannend. is altijd zo. Uh, maar we gaan uh, toch echt uh, naar de, de, de eerste single van 2 plus 2 is 22 die er nog aan moet, uh, moet zitten komen. En dat is Leef. Ja, leveer. Speciale shout-out naar Minne Mertens op de productie. En deze single heet Leveer. Ja, uh dagen Dromen die knagen, struggles op meerdere lagen Ze stellen me vragen, geven het antwoord voordat ik zelf iets zeg Verlies de controle, had het op orde. nu is er zoveel beschadigd Ze stellen me vragen, geven het antwoord voordat ik zelf iets zeg Ze willen niet dat ik beweeg, ze willen me waar ik lang ben geweest De stemmen, ze zeggen me dat ik maar binnen moet blijven, want daar is het safe Je kan me vertragen, kom maar ik draag het, maar ik zal gaan waar ik ga Want ik ben er mee klaar, ga me niet schuldig voelen meer omdat ik besta Wanneer kan ik mezelf zijn, is elke dag hetzelfde Misschien gaf ik mijn eigen graf, maar wil niet schuilen voor de nacht Ik laat mijn angsten gaan en leef weer, ik leef weer Benen zwaaien om ons heen Het is vanavond niet meer zee. Maar ga de wereld aan en leef weer Ik leef weer Ze vragen wat doe je weer buiten? Tussen de wolven die huilen, tussen de slangen en uilen. Ze willen je goedheid misbruiken. Laat ze maar komen, ik ren niet. Laat ze maar wijzen, ik ben hier. Als het mijn tijd is, het zij zo. Begraaf me niet Gucci of Fendi. Ze willen niet dat ik beweeg. Ze willen me waar ik lang ben geweest. De stemmen, ze zeggen voor alles. Maar heb nog wil en ik wil dat ik leef. Los van de angsten die me verlammen en fouten in mijn verleden. Los van de toestemming van een ander. Ze kunnen mijn spirit niet breken.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 is vanavond niet meer safe Maar ga de wereld aan En leef weer Ik leef weer yes. We hebben er nog één Want dat uh, is dan uh, de afsluiting en, zo waar, want dit uh, is nog niet eerder uitgebracht. Dat is altijd leuk als, uh, als er toch altijd uh, ook nog nieuwe dingen in het uh, programma zitten. Dus je hoort hem al, maar het is uh, toch uh, de, echt de nieuwe single die uh, aanstaande is. Wanneer Goed. komt die uit? Even kort. 27 januari, dus, dus hij uh, komt over twee weken uit. Ja. En uh, ja, ik dacht: uh, Hey Jaap, ik kom hier. Ik wil je wel een exclusive meegeven. <laughs> weet <je>? ja, nou, <laughs> vinden wij, vinden Marcus en ik altijd leuk als we exclusives uh, hebben. Um, hmm. En dat is Parels in de Grachten: yes. de, dat is de volgende single. de future al gezien, on top met de team, wekker is afgegaan we komen nu voor de dream en voor connectie steady op progressie, economische recessie, maar vibes zijn er altijd in de band, dat is in essentie, we maken nu die stappen, we wachten niet meer langer. early meetings voor die plannen we hoeven niks te vragen, we komen om te jagen, voel me net de koning van de jungle, ja, ja dit is voor de strevers en de overlevers want ik weet we komen van de struggle ja, nu zijn we op een level en hebben we een glas in de en niet van gisteren, ik ben lang onderweg Ik weet nog dat ik niks had, niemand zag wat ik zag Achter de reflectie die het licht gaf Sta weer langs de brug Verzonken in gedachten Kan niet meer terug Het uitzicht is veranderd Als sterren aan de hemel, ze lachen naar mij Ik weet zeker dat ze er zijn Ik zie Parels in de grachten Zalzinnig ze wachten. gingen erin mee en ze gaven me gelijk. Maar ze duwden me een hoek in waar ik niet meer wil zijn. Misschien te radicaal, misschien verder in mijn mind. Ik weet dat intuïtie binnen kan van realiteit. Ik, yo, ik zie het. Ik zie het helder waar ik ga. Niet altijd mijn kans gegrepen, maar ik was het altijd waard yo, ik voel het. Ik voel iets magisch in de lucht. Bel de universe en zeggen, yo, ik sta weer langs de brug. Verzonken in gedachten, kan niet meer terug. Zicht is veranderd. Als sterren aan de hemel, ze lachen naar mij. Ik weet zeker dat zij ze zijn. Ik zie parels in de grachten, parels in de grachten. Oké, okay. ja. Yeah. Ik zie het, ik voel het Er komt niemand tussen mij en mijn visioenen Je onderschat het? <laughs> I love it Je hoeft het niet te geven meer, ik pak het Ja, ja, ik zie het Ik voel het Er komt niemand tussen mij en mijn visioenen Je onderschat het? <laughs> I love it Ik pak het Sta weer langs de brug Verzonken in gedachten Kan niet meer terug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 Zou dat naar nou, Jan wolf ook voor de schieten van de videoclip in Gent? Ah. Dat was hem. Marvin Adam uh, was dat uh, met uh, de laatste single uh, die, die hij uh, gaat uitbrengen nog. Want uh, het is ook het laatste nummer wat hij heeft laten horen van vanavond. We gaan even verder. Want uh, deze band, en dan moet ik even er iets uh, bij pakken. Want uh, dit is een band uh, uit Groningen. En zij uh, zullen um, um, woensdag de 18e optreden in de Dogs Bollocks. Uh, daarnaast uh, zijn ze ook uh, te zien in Buckshot Café en de kroeg van Klaas. En die kroeg van Klaas, dat is een uh, eurozonek noorderslag afterparty. Daar, uh, daar zijn ze ook uh, op uh, te zien. Uh, maar ze hebben ook uh, materiaal uitgebracht... Uh, Eén van het nieuwe materiaal komt morgen uit. En dat is dit fijne nummer. En dat fijne nummer dat heet Grey Kalidus uit Groningen. hebben ze al min of meer uh, laten horen in een een of ander plek in Amsterdam-Noord Het was uh, Undecided uh, zoals de EP heet en dit is het titelnummer maar het is nog niet uh, eerder naar buiten gebracht en dat is vanavond dan wel het geval morgen komt hij echt officieel uit maar vanavond heb je hem hier al uh, gehoord van V en een nieuwe single Undecided daarvoor Kalidus met uh, Grey kort jongens, hoe vonden jullie het? Ja, ik vond het heel leuk. Ik uh, vond het ook heel cool om... Uh, we hebben veel mailcontact al gehad. En mm. nu uh, zien we elkaar. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt natuurlijk voor Sandvoort FM, voor de luisteraars. Mm. En uh, ja, uh, Timmy, wat vond jij van? Ik vond het leuk, een leuke ervaring. Ja? Uh, ik, heb het, ik had beter gehoopt om het te doen. maar. Uh, <laughs> Ik vond het een leuke ervaring en ik ben er ja. heel dankbaar voor. Ja, voor nog even vooruitkijkend op. Ja. Staan er nog wat, wat dingen in de planning? Zeker, graag. Dat ja. wilde ik nog zeggen. Ja. 19 februari met Middenweg treden we op in Sexyland uh, Amsterdam. Aha. Uh, uh, dat, sorry, 17 februari is dat. Met uh, Middenweg, Sexyland. Ja. 19 maart treed ja. ik op met de harde liefde ja. uh, in uh, de Flux. De Flux. Uh, en dat zegt uh, ik, Marvin Adam, met de band... Het wordt heel vet. En 4 maart is uh, Middenweg Live. De tweede editie. De evenementen die wij uh, organiseren. De Grote Wijveren in Worm en Veer. Ja. Dus uh, je kan mij volgen op Instagram. At TheRealMarvinAdam. Of je kan Middenweg volgen op Instagram. At En daar ga je ongetwijfeld zien wat we de komende tijd gaan doen goed, hmm. van Timmy zullen we ongetwijfeld ook nog wat gaan doen. Zeker, worden. je zou me Zeker. sowieso bij uh, Middenweg Live je me zien. Oh. En mocht je mij willen edden, omdat je me zo gruwelijk vond... <laughs> dan uh, is het add Timmy John. Oké. Okay. Ja, hartstikke bedankt, Ja. Ja, is goed, uh, jongens. Uh, fijn uh, dat jullie gekomen zijn. Uh, we gaan uh, nog even wat uh, nummers uh, laten horen. Uh, bijvoorbeeld uh, deze, ja, die zit, die zit echt uh, bijna nagelvast in de, de huis, Maar ze komen binnenkort ook weer met, uh, met een EP release show, ja zeker uh, en dat, uh, ze waren afgelopen jaar in juni bij ons Gasten toen was het een uh, akoestisch uh, happening ik heb het over een Volendamse band, maar als je ze luistert dan doet het mij gruwelijk veel denken aan Shocking Blue uit Den Haag, ja oh. moet je maar eens horen naar het stemgeluid van Michel Tuijf van uh, Lorem Ipsum Lessons in Living meerdere malen erover gehad... hier op die radiozender van... Uh, ze hadden oorspronkelijk het idee... dat is uh, Peter Steur... van, uh, van de band. Die, uh, die maakte een nummer... wat een beetje in de traditie moet zijn... van in die Benji's. Eens. Dat hoor je er ook zeker aan uh, tussendoor. Maar dat... gekke, uh, rauwe randje... wat uh, Mariska Veres vroeger bij Shocking Blue had... die hoorden we dus ook hier... overduidelijk in terug. En als ik dan uh, op een dinsdagochtend... Uh, dit laat horen aan collega Gert Loogman. Die zei, ja, dat heb je heel goed gehoord. Want uh, dat het zit wel, duigen, wel degelijk iets in, uh, in de stem van Michel Tuyp, uh, De frontvrouw van de band van uh, Lorem Ibsen. Uh, waarin dit uh, terug te horen is. De band uh, gaat, uh, ja zeker, zeer binnenkort uh, met nog uh, materiaal komen. Met nieuw materiaal. Uh, want het afgelopen jaar hebben ze al een EP uitgebracht. En het nieuwe uh, werk, dat hebben ze geloof ik opgenomen in de studio van Blanco. Van uh, Jan de Witter geloof ik. Uh, die daar uh, een beetje de scepter zwaait. En Lessons in Living is een van uh, de nummers die, uh, die ze hebben uitgebracht. Goed, uh, het is altijd uh, leuk uh, als je op een gegeven moment een beetje uh, afsluiting aan la Vollendam doet. Dat, dat, dat, dat gebeurt uh, wel eens. En vandaag is het weer zover. Want ja, de afsluiting is uh, ja, wederom, hoe kan het ook anders, van Francis Alban Blake. Maar uh, het, uh, ook daar komt nog werk van. Want er schijnt nog wat uh, te liggen materiaal. De zwanenzang van Francis Alban Blake. Want uh, ze hebben hem uh, gevonden ergens in een van de zijrivieren van, uh, van uh, in Frankrijk, in de buurt van Parijs. Daar hebben ze het, uh, hebben ze het uh, gevonden. En um, dit komt van een EP. Dat is, uh, de, de EP heet Spels. En ze, Frank Bont uh, mag het uitwerken, want uh, Francis Alban Blake heeft uh, de muzikale nalatenschap uh, achtergelaten. En dit is zonder ontstemd harmonium, maar wel heel erg uh, Francis Alban Blake. En dat is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 Appearing here, emerald green photos look better than the sights I have seen. Can they be the best of my memory?